En een dag eerder kwam de politiechef van Kandahar om het leven bij een zelfmoordaanslag. Op het knooppunt De Hoogt bij Eindhoven is een vrachtwagen met 31 ton aardappelen gekanteld. De N2 in de zuidelijke richting is daardoor tijdelijk afgesloten. De chauffeur van de vrachtwagen kwam eraf met lichte verwondingen. Op het knooppunt sluiten de A2 en de N2 aan op de A67. Het verkeer kan voorlopig verder over de A2. Ruim een miljoen Nederlanders trekken er het komend paasweekeinde op uit... verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme.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 Vorige week liep J een schotwond op in zijn arm toen de politie het vuur opende op een groep betogers. President Museveni is al 25 jaar aan de macht in Oeganda. Hij werd in februari herkozen, maar volgens zijn tegenstanders is hij gefraudeerd. Het weer overwegend zonnig. Temperaturen lopen daarbij snel op. Vanmiddag in het binnenland enkele stapelwolken blijft droog. Maxima lopen uit 1 van 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dit was het. <tieden>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 Het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag uh, heb ik een gesprek met Stephanie Wendelgelst van La Vogue. Zeg ik dat goed, La Vogue? Ja, ja. Wat betekent dat? Het is een Frans woord, hè? Uh, ja, nou ja, het is een Frans woord. Het betekent eigenlijk in de mode. Oké. Okay. Dus uh, we hebben het eigenlijk via het blad De Vogue. <laughs> ja, dat is een mooie blad, ja. hè? Ja. En uh, wat zijn jullie voor zaak? Wij zijn een uh, kapperszaak. En wij doen onder andere ook fichologie.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 Kost 37,50. We kunnen uh, de jongeren haar en make-up laten doen voordat ze uitgaan. Ja. En we, je kan bij ons ook een fotoshoot boeken. Uh, met Monique de Vries, ze uh, is dan de fotograaf. Ja. En dan kan je ook bij ons het haar en make-up laten doen. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja. En wat kost zoiets met die foto's en zo? Weet je dat? Dan moeten misschien de fotograaf vragen. Ja. Maar wel erg leuk. Dat is een Zandvoortse uh, fotograaf ook. Ja, Zandvoortse fotograaf. En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 Dus je kan ja. een wedstrijd echt winnen ook nog? Ja. Lego oh, zit in de jury en ja. Clayton, dat is een uh, oude leraar van mij. Van de oh, House of Orange. Welke school heb je gedaan eigenlijk? Waar was dat? De uh, House of Orange, dat is uh, een make-up school in uh, Amsterdam. Oh, dus je bent niet alleen kapster? Nee. Je bent kapster en make-up specialist of hoe noem je dat? Visagist? Visagist, oh, ja. Ja. ja. Oh, vandaar ook ja, de kleuren ook. Is, um, ja. Ja. En moet je dan ook leren, letten in zo'n kleuranalyse...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 Kijk wat het mooiste bij de huid staat of juist de koele tinten mooi staan of de warme tinten. Is het een herfsttype of is het een wintertype of is het zomertype. Ja, en zo bepalen wij eigenlijk dan de, de kleur. Ja, en bepaal je zo de kleur van de... Make-up of van het haar? Of ik snap het van nog haar, niet helemaal hoor. Of van het haar, het haar, ja. Wat voor kleur het haar moet worden. Zeg maar. Ja, van okay. haar. Wat voor kleur het haar moet worden. En daarbij kan je dan natuurlijk ook de make-up aanpassen. Ja, ja, want het moet eigenlijk één geheel ja. mooi overkomen. Ja. Zo mooi mogelijk ja. natuurlijk. Ja. En, want ik heb ook wel eens kleurenanalyses gehoord die over kleding gaan. Bijvoorbeeld weer, hè, met ja. lappenkleurenstof of zo. Ja, maar eigenlijk als je uit zo'n test kan je ook al um, heel veel kleuren... Ja. Zie je eigenlijk veel kleuren al wat mooi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 Is het eigen haar wat grauwer? Of ja, je moet het als je het mooi vindt, natuurlijk kan dat. We kijken ook altijd kijken ook naar de laatste trends en uh, wat nieuw is, maar we kijken ook gewoon heel erg naar wat bij degene past. Ja, staat, Want ja, je kan ook. wel een heel mooie koep en kleur zien, maar ja, het moet ook wel natuurlijk uh, matchen. Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja, ook ja, nog aansluiten. Ja, ja of precies. Of een hoe, is of heel volledig. Ja. Een sportief type of. Uh,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 Je hebt ook van die artiesten die elke half jaar andere kleuren in hun haar doen. Of bijvoorbeeld van Madonna die had dat ook altijd. Heel ja. verschillende stijlen. Is dat niet ontzettend slecht voor je haar? Of moet je dan gewoon een hele goede kapper hebben om je heen? Um, ja, dat denk ik Ik denk wat het wel belangrijk is dat je een goede kapper om je heen hebt. En uh, vooral verzorgingsproducten doet ook echt heel veel met je haar. Oh, je... heb je nog tips voor ons? Uh, ja, nou wij gebruiken dus uh, Redken en Sebastian. En uh, daar zit gewoon een hele goede verzorgingslijn in. Mm. En wij kunnen daar ook uh, advies bij geven wat het beste bij het haar past. Ja. Jullie verkopen ook die producten, ja. zeg maar. Ja. ja. Oh, dat is ook Dus productie. als je meer advies ja. wil, kan je ook naar onze salon komen. En dan ja. kunnen we kijken naar het haar. En dan we nemen mensen meteen met mij, hè. De, de spullen. Oké, okay, dankjewel. MUZIEK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 Ja, ja, en dan kunnen ze zo naar een feest? Of ja, iets ja, ze kunnen naar een feest. Ja. Helemaal perfect opgemaakt en gestyled en ja. gekleurd en noem maar op.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 leuk om te horen. En doen mensen dat als ze alleen komen of met groepjes mensen of vriendinnen? Nee, je kan het met, uh, met een vriendin doen maar je kan het ook heel goed alleen doen of het is maar mm. wat je zelf uh, leuk vindt. Ja En de ja. lunch is dan in de zaak ook zeg maar? Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon dan, de hele dag door ja, Als je doorbrengen. in de kleur zit dan uh, wordt er een lunch <laughs> verzorgd. Oh dat is makkelijk ja. ja. Dus het, uh, het wachten wordt aangenaam uh, eigenlijk. Ja. ja. Lekker eten. Oh, dat klinkt goed. <laughs>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 krullen maken van alles en nog wat, ja. ja. Nou, dat klinkt wel heel ja. leuk, hè? Allemaal dingen. En uh, dus dat... Uh, ja, ja. Ja. ja, ik wil me eigenlijk nog wel wat meer uitbreiden in de, in de shoots en uh, voor shows uh, te werken. Dus uh, ja. dat is wel mijn bedoeling om dat ook misschien nog wel een tachtig te gaan doen. Het lijkt me wel leuk.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 hoe heet het, die winkel? Ja, allerlei kledingzaken. Kledingzaken ja. en uh, parfumerie uh, oh ja En ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens met make-up. In Moerenburg. Ja, en kledingzaken, wie hebben we ook nog meer meegedaan. Uh, Sectime. Hm. Ja, ja dat soort, die mensen samen die maken dan een hele leuke uh, ja. show, kan je zo ja. noemen. Misschien dat het in de toekomst nog wel een keer gaat komen. Ja, was het een ja. groot succes voor Slantwoord uh, Ja, het was wel heel druk. Ja. Het hm. was wel, uh, wel leuk. <lacht> maar misschien ja. hadden we het een uh, leukere locatie nog iets groter moeten hebben. Ja, dat was nou, net even... Wens, maar. Ja, en uh, de catwalk had uh, misschien nog <lacht> <lacht> groter gemoeten. Ja, dat ja. je het meer kan plaatsen. Ja, maar het was een leuke show. Hm. Ja.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 The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 Lord over all the earth, you are Lord over all.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 Op 106.9. Straks meer. DFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.